5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Straks in het NOS Radio 1-journaal: aandacht voor, ook al is het nog herfst, de Olympische Spelen in Sochi. NOC NSF wil meer medailles dan in Vancouver. Eerst het NOS-journaal met Mark Visser.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 De Marseusee heeft op Schiphol een man uit Indonesië aangehouden... omdat hij de nooddeur van een vliegtuig had geopend. Het toestel stond op het punt van vertrek, vertelt de Marseusee. Het toestel was zojuist, had zojuist had een zeg maar pushback gehad. Dus het was een paar meter vanaf de gate. Op dat moment uh, deed betrokkenen betrokken dat uh, zeg maar, de nooddeur open. En uh, op dat moment uh, ja, kon het vliegtuig uh, niet verder. En werd de Marseusee geallineerd. En die hebben uiteindelijk uh, de persoon aan kunnen houden in het vliegtuig.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 Een ruime meerderheid van het defensiepersoneel... heeft het vertrouwen in de top van Defensie en minister Hennis verloren. Blijkt uit een peiling van de militaire vakbond AFMP. Bijna 900 van de duizend ondervraagden... denken dat de VVD-minister niet weet wat er leeft in haar eigen organisatie. De bond maakt zich grote zorgen over de uitkomst... omdat Defensie valt op staat met de loyaliteit van het personeel. Uit de uitkomsten van de opiniepeiling spreekt urgentie. En die urgentie moet de defensieleiding zich ter harte nemen... En dat zou ook voor politici moeten gelden. En de AVP hoopt dat die urgentie ook onderkend wordt. Want wij maken ons in ieder geval ernstig zorgen over de uitkomsten van de optimiepeiling. Minister Hennis heeft nog niet gereageerd. Zometeen in het Radio 1 Journaal verslaggever Wilco Boom. De VARA stopt na 22 jaar met het radioprogramma For the Record... van Mart Smeets en Leo Blokhuis. Er is geen geld meer voor, zegt muziekkenner Blokhuis. We worden vervangen door een computer. Het programma wordt iedere zaterdagnacht uitgezonden op Radio 2... tussen middernacht en 2 uur. We draaien veel rootsmuziek, maar ook singer-songwriters en nieuwe dingen, zegt Blokhuis. For the Record dreigde al eerder te verdwijnen. De VARA besloot toen om de show uit eigen middelen te betalen. Maar dat geld is nu dus op. Eva Jinek stopt per 1 januari als vaste presentator van NOS... met het oog op morgen. Ze kan de presentatie van het Radio 1-programma van de NOS... niet meer combineren met haar televisiewerk bij de KRO. Jinek begon in 2010 bij het oog. Ze blijft na 1 januari wel als invalpresentator beschikbaar. Hier en daar een bui. Het is een graad of 13. Morgen zon, maar in het westen en noordwesten bewolkt en regen. En de dagen daarna blijft het wisselvallig. John ook. hoe is het inmiddels op de weg? Nou, het is een normale avondspits, in totaal 157 kilometer. De meeste daarvan staan in de regio Rotterdam. Een paar opvallende files door ongelukken. Zo staat er op de A12 richting Den Haag... tussen Bodegraaf en het Gouwe Aqueduct 5 kilometer. En er is één rijstrook afgesloten. Op de A20 in de richting Gouda... daar staat tussen Rotterdam, prins Alexander en Knoop het Gouwe 7 kilometer. Bij Knoop het Gouwe is de rijstok dicht. En in het zuiden van het land vertraging door een ongeluk op de A76...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 Zeven minuten over vijf is het. Ontevredenheid bij het defensiepersoneel. De bezuinigingen drukken zwaar op de organisatie. En die mensen krijgen te horen. oh ja, maar jouw eenheid, die bestaat zometeen niet meer. Dus als je terugkomt, helaas pindakaas. Ja, Een groot deel van het personeel heeft het vertrouwen in de minister... en ook in de militaire top vrijwel verloren... blijkt uit het onderzoek van de militaire vakbond AFNP. Wilco Boom, ons verslaggever in Den Haag. Wilco, ja, want als je kijkt naar die percentages, dan uh, is dat behoorlijk, hè? Ja, die cijfers die liegen er niet om. Uh, de, uh, bijna duizend militairen hebben gereageerd... op de peiling die de AFNP gehouden heeft. En 90% van die mensen vinden dat de minister, minister Hennis van Defensie... niet weet wat er op de werkvloer leeft. Nou, uh, 70%... Raad andere mensen af om uh, bij de krijgsmacht te gaan werken. Dat, dat getuigt natuurlijk ook niet van veel vertrouwen. En 65% van de medewerkers heeft geen vertrouwen in de militaire top van Defensie. Nou ja, het was al een tijdje duidelijk dat het uh, niet goed gesteld is met het vertrouwen van krijgsmachtpersoneel in, in hun bazen. Maar uh, deze nieuwe cijfers die laten toch wel zien dat het, uh, dat het echt niet best is. Nee, aan de andere kant, als er veel bezuinigd moet worden, dan word je daar natuurlijk sowieso nooit populair mee. Nee, dat is natuurlijk ook zo. De oorzaak laat zich dat zijn namelijk bezuinigingen, bezuinigingen en bezuinigingen... en dat al sinds het einde van de Koude Oorlog, nu bijna 25 jaar geleden... toen de krijgsmacht logischerwijs een veel groter was dan nu. Nou, uit het onderzoek van de AFNP blijkt dat de militairen niet begrijpen... dat er aan die bezuinigingen die toen eigenlijk al begonnen... maar geen einde komt, zegt de voorzitter van de AFNP, Annemarie Snels. Waar men heel erg in teleurgesteld is, en daarom hebben we dat nog eens even mooi op een rij gezet, is dat minister op minister op minister, en de laatste is dus minister, Hennis zegt van eh, het is eigenlijk al veel te veel, het is genoeg, we lopen op dun ijs, en het gaat vervolgens vrolijk door. Ja, en vooral voor militairen die uitgezonden zijn naar landen als Turkije, waar nu die Patriot-missie is eh, bijvoorbeeld, of naar Afghanistan, of straks naar Mali, ja, voor die militairen is het volgens allemaal die snel nog eens een extra probleem dan kan het nog even zo goed zijn van dat je op de rol staat om mogelijk ontslagen te worden. En dat is wat ik zeg, mensen hebben het gevoel dat er voortdurend aan hun bestaanszekerheid wordt gedormd. Je kan het toch niet hebben dat je in zo'n situatie eigenlijk niet weet van hoe het ervoor staat. En ja, De vakbond teelt hier zwaar aan. Die, die vindt de, de uitkomsten zeer zorgwekkend. Uh, aan de andere kant, militairen doen wel uh, wat ze opgedragen wordt. Ja, uh, zeker. Doorgaans. Doorgaans, nou eigenlijk altijd. En staken doen ze ook niet, dat mogen ze ook helemaal niet. Maar uh, wat volgens de vakbond dreigt... is dat er een leegloop komt bij de defensie... en dan heeft de krijgsmacht een serieus personeelsprobleem. Het, het blijkt nu al lastig te zijn om voor sommige functies... goed opgeleid personeel te vinden. Nou, En dat zou veel erger kunnen worden, zeker als de economie aantrekt... En mensen dus in allerlei, sectoren, uh, allerlei andere sectoren een baan kunnen vinden. En, ja, en dan, dan is het natuurlijk wel buitengewoon lastig... als Defensie een heel slecht imago heeft gekregen... doordat het personeel geen vertrouwen in de baas heeft. Nou, en hoe reageert de baas hierop, uh, Hennis Plasgaard? Ja, nou, de minister die snapt wel dat het vertrouwen niet groot is... na alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd. En ze heeft eerder al eens een keer gezegd... ze beschouwt het als een taak om het vertrouwen van het personeel terug te winnen. Goed, Dank voor dit moment. Wilco Bom hoorde u vanuit Den Haag. Nog 100 dagen, dan beginnen de Olympische Winterspelen in Sochi. Zelden zal in de aanloop naar de Spelen... zoveel over politiek en andere zaken zijn gesproken... en zo weinig over sport. Dat was ook het geval tijdens de aftrap voor deze Spelen... vanmiddag in Amsterdam. Een modeshow is er ook... met de trainingspakken van de Olympische sporters... en een officiële tenue... waarmee de medaillewinnaars straks op bezoek bij de koning gaan. En die medailles... Daar moeten er meer van worden gewonnen dan de acht in Vancouver. Is negen dan voldoende? Nee. Dat zou uh, de lat, wat mij betreft, te laag leggen. De voorbereidingen op Sochi zijn in volle gang. En dat is niet alleen op sportief gebied. De sporters worden ook voorbereid op de situatie in Rusland. Vertelt snowboardster Bel Berghuis. Ja, we hebben eigenlijk gewoon met z'n allen bij elkaar gezeten. En uh, we hebben een verhaal meegekregen van iemand die in Rusland woont. En uh, allerlei. Kursjes, hè? Ja. Journalist, Ruslandkenner. Daar hebben we eigenlijk gewoon een beetje een insidescope gehad van uh, dingen die in Rusland spelen. Daar dus, ja. ja, eigenlijk... keek jij van op? Eigenlijk het algemene sfeerbeeld in Rusland. Ja, een beetje het strakke en de manier hoe ze met elkaar omgaan. Maar je bent er zelf al een paar keer geweest in Sochi ja, op klopt. de Olympische piste. Ja. Wat heb je er zelf van gemerkt daar? Nou ja, uh, bedoel, het is natuurlijk niet normaal als je door een soort airport security heen moet met mensen met uh, geweren en alles moet door de x-ray scanner voordat je een gondellift instapt. Om te gaan skiën moet je door een poortje. Ja, door een poortje en word je gefouilleerd. Ja, het is gewoon uh, allemaal best wel streng afgebakend. En uh, dat uh, viel mij heel erg op. Is het nog wel even. Mooi voor jou om daar naartoe te gaan, gezien al het gedoe wat er geweest is en wat er nu allemaal speelt. Absoluut, ik bedoel, uh, op elke speler is er wel een issue. Uh, ik denk gewoon dat het een beetje bij de spelen hoort. Hoe zorg je ervoor dat het straks tijdens die spelen niet te veel afleidt? Nou, ik, uh, ik ben niet van plan om heel veel uh, daarover mij uit te laten, over Twitter, over, over dat soort dingen. Ik ga, ik ga mij gewoon redelijk op de achtergrond houden, zodat ik gewoon mijn focus gewoon vol op mijn wedstrijd kan zetten. Het is nog wel leuk. Absoluut, het is hartstikke leuk. Maar op de tribunes zullen er waarschijnlijk veel minder oranje supporters dan anders zijn... om haar en de andere supporters toe te juichen. Jeroen de Roever is van het reisbureau dat de supportersreizen naar Sochi organiseert. Kijk, het is uiteindelijk iedereen zijn eigen keuze. En uh, we kunnen ons heel goed voorstellen dat er mensen zijn die vanwege dat gedoe zeggen... nou, deze keer niet. Maar er zijn ook nog een heleboel supporters die het echt heel erg interessant vinden. Maar minder dan in Vancouver bijvoorbeeld, vooralsnog. Ja, het is wel wat minder dan in Vancouver. Maar goed, dat is wereldwijd ook het geval. Daar zal de crisis ook nog wel uh, wat DBT uh, aangeven. Zijn. Noemt u eens wat cijfers? Ik denk dat we voor rond de nou, 2000 Nederlanders per dag daar aanwezig hebben. Het zullen er nu tussen de 1000 en de 1500 zijn. is een inschatting verhaal op natuurlijk nog. Nu is er afgelopen weken heel veel gebeurd tussen Rusland en Nederland. Heeft u in die, al die zakelijke contacten die u daar heeft, daar iets van gemerkt? Nee, weinig eigenlijk. Ze zijn nog steeds heel erg uh, dienstbaar. Hier is een toespeling? Maar. Nee, ook niet. Nee, nee. nee. De, de, de mensen die met de Olympische Spelen bezig zijn, zijn vooral bezig om daar een groot feest van te maken. zijn ja, geen kamers gecanceld omdat u Nederlander bent? <laughs> nee, absoluut niet, nee. Maurits Hendricks, uh, chef de mission, bent u daar eens aan gewend dat bij deze Spelen het heel vaak niet over de sport gaat? Nou, dat vind ik, dat vind ik nog best lastig. Dat vind ik ook elke keer moeilijk. Het vinden van de balans tussen de focus houden op dat waar we jarenlang met elkaar naartoe werken, namelijk de, de sportieve prestatie tijdens de Spelen en tegelijkertijd uh, je maatschappelijke verantwoording nemen... dat is best een lastige balans. Is, is het een belasting voor de sporters? Ik denk dat dat voor sommige sporters zeker zo is. Ik denk dat ook een heleboel sporters uh, eigenlijk pas nu gedwongen worden... om daarover na te denken. Dus dat is ook onze boodschap. Hè? Ja, je mag wat vinden, maar je, je hoeft niets te vinden. En je mag zeggen, uh, weet je, ik heb al mijn aandacht nodig voor je prestatie. Want het laatste wat ik wil is dat zij er onnodig... op ongeschikte momenten mee lastig gevallen. Dat zij erdoor worden afgeleid. Exact. We hoort een verslag van Matthijs van der Wiel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie John Swe 38 files, goed voor 155 kilometer. De meeste daarvan staan in de regio Utrecht en Rotterdam. Waarop paar opvallende files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. 10 kilometer tussen de knooppunten Eemnes en Hoevenlaken aan ongeluk. Inmiddels zijn de rijstoken weer vrijgegeven. A12 richting Den Haag bij het Gouw 5 kilometer aan ongeluk, ook daar zijn de rijstoken weer vrij. En dan ook veel vertraging op de A20 richting Gouda. Daar staat er een ongeluk tussen Rotterdam-Pins Alexander... en knooppunt Gouw 8 kilometer, bij knooppunt Gouw is de rechterreis ook afgesloten. U kunt het beste bij het Kleinpolderplein omrijden via Den Haag... over de A13 en de A12. En door een ongelukvertraging op de A27 richting Almere... dan staat tussen Utrecht Veemarkt en Beeldhoven 4 kilometer. In de ochtend en avondspits... het NOS Radio 1 Journal. Bij ambachten die verdwijnen denk je aan klompenmakers... aan scharenslijpers, misschien om maar wat te noemen. Maar ook modernere ambachten staan onder druk... en het UWV waarschuwt daarvoor. Jeroen Jager, jij bent erom naar Utrecht gegaan. Uh, zeker. Uh, we staan hier bij de... Hoe heet die machine eigenlijk? Een schoenmakersmachine. Marijn Sens zet hem eraan. maar aan. Even kijken. Wat ga je doen? Ik ga een steunzool slijpen... En uh, we hebben eerst de erop geplakt. En nu is het eigenlijk de bedoeling dat we een mooi egaal uh, te krijgen. Specialistisch werk? Ja, denk het wel. Je bent al heel lang bezig met uh, de ene opleiding naar de andere? Hè? Ja, ja zo'n twaalf jaar nu. Ja. Ja. En dan zijn er direct mensen zoals jij? Hoeveel zijn er die in Nederland? Oeh, ja, ik heb geen idee. Ik durf het niet te zeggen. In het werkveld zelf, als er zijn, zijn, nu 300 mensen werkzaam. Maar uh, ja, hoeveel mensen er exact uh, bezig zijn zonder opleiding, dat durf ik niet te zeggen. Je verdient het een beetje. Ja, ik vind van wel. Ik ja. kan me gewoon uh, mijn boterham goed beleggen. Ja, je staat er echt bij te lachen. Ja, eigenlijk. Ja. Ja, ja. Nou, wat ga je nu, uh, want hier, dat zooltje gaat ronden. Ja, ga je hem slijpen. Kan kan slijpen. Ja. ja, je ziet nu de lijn je dus mooi strak inkomen. Marijn Sens, of uh, Rozemarijn, het is allemaal Marijn. Marijn Rozemarijn van Delen. Uh, u bent hier projectleider van het meldpunt uh, Bedreigde Beroepen. Uh, waarom zijn er eigenlijk steeds minder van die specialistische vakmensen? Nou, um, uh, wat je de, de afgelopen jaren ziet is dat, uh, dat het veel meer uh, gepromoot wordt om uh, denkwerk te doen. En, uh, en het uh, ambachtelijke werk, echt het handwerk, uh, daar was veel minder aandacht voor. En uh, de laatste jaren zie je gelukkig dat dat aan het kantelen is. Uh, maar daar hebben we nog wel een slag te slaan. Ja, want uh, er zijn echt beroepen die dreigen te verdwijnen. Ja, we hebben een meldpunt bedreigde beroepen en opleidingen. Inmiddels hebben zich daar 68 beroepen gemeld. Die, uh, dat is van... Uh, van uh, Visserij, Van meten-regel, metenregeltechnologie, model, modelmakers. Ongelooflijk veel beroepen die zeggen het gaat niet goed. Uh, er zijn geen opleidingen meer of er zijn geen goede opleidingen meer. Uh, er is veel vergrijzing in dit soort beroepen. En uh, er moet nieuwe aanwas komen. Ja, want er, uh, uh, ik lees vandaag in dat rapport van het UWV. Uh, het is een beetje oude wijn en nieuwe zakken. Want er wordt wel vaker gezegd. Maar zij zeggen voor het eerst 20.000 mensen jaarlijks nodig tot 2021. Ja, absoluut. En gaat dat lukken? Nou ja, wij doen er alles aan om, uh, om dit soort beroepen te promoten. En met name om, uh, om, om, om te zorgen dat er goede opleidingen voor zijn. Je bent hier bij de Dutch Health Tech Academy, is een voorbeeld van um, een, een, een school die, die er is voor kleinschalige beroepen, kleinschalig specialistische beroepen. En uh, dit soort initiatieven uh, de, uh, juichen wij toe. Ja. En uh, ja, wat, wat, u, u kunt er iets aan doen door dit soort opleidingen uh, aan te bieden. Maar er, ondertussen komen er steeds minder uh, leerlingen. De instroom wordt steeds minder. Ja. Als gevolg van de crisis, hè? Ja, dat klopt. En um, um, uh, wat je ook ziet is dat uh, met dit soort scholen... als je dit soort scholen neerzet, dat er veel meer dat er aandacht voor komt. En we proberen ook vanuit SOS Vakmanschap stem te geven aan dit soort beroepen. En je ziet dat, daar, dat, dat het nu gehoord wordt. Maar er moeten ook een aantal maatregelen genomen worden. Bijvoorbeeld? Uh, nou, je kunt denken, dit soort opleidingen hebben soms maar weinig leerlingen nodig, want het zijn kleinschalige beroepen. Daardoor zijn het ook hele dure opleidingen. Misschien moet daar wel extra financiering voor komen. Ja, altijd geld. Deels geld, deels ook aandacht. Soms is het zo dat je ziet versnippering van opleidingen. En dat is funest voor dit soort kleintjes. Als je op drie verschillende plekken kleine opleidingen hebt... dan is het van belang dat je dat concentreert. Dat je met elkaar zoekt naar één of, of misschien twee locaties... waar je echt goed kwalitatief onderwijs geeft. Marijn, is hij klaar al? of Hoe lang duurt dat nou, zo'n shot? Ja, hij is nu eigenlijk klaar. Nu is het, kunnen we hem inlijmen en de kleding eroverheen doen. En dan kan hij naar de klant toe. Oké okay dan. Yeah. Goed gedaan. Dankjewel. Vanuit Utrecht, Jeroen de Jager, het is uh, half voor half zes. Douw Bob nu. Wie, Douw Bob hoorde u. Sven Kramer won 10 kilometer afgelopen weekend in een nieuw schaatspak. Dat werd uh, vanochtend bekend. Een pak dat voor velen nog geheim was. Ja, een ophef over schaatspakken, dat hebben we eerder gezien. Wat trek je aan? Nou, iets leuks, zou ik zo zeggen. En dit is hem dan, de Swiftskin. Het pak van de Nederlandse schaatsploeg straks op de Olympische Spelen in Salt Lake City. Ja, ik denk dat ik wel in de andere pakkerij. De meningen waren verdeeld en niet allemaal positief. Ja, ik vind die eigenlijk wel iets uh, lekker te zitten. Zo merkten de schaatsers bij testen dat het pak nogal warm was. En klaagde bijvoorbeeld Rintje Ritsma over pijn in de nek. De Swift Skin 2. Ja, het is wel heel anders, maar hij schijnt heel erg door. En uh, ik heb wel af en toe streepjes ondergoed. Dus ja, dat, dat, ja, ik vind dat gewoon ook niet, uh, niet passend. Niet iedereen doet zo moeilijk over de Swift Skin 2. Ja, ik rijd er, uh, rij er niet langzamer op, volgens mij. Ja, Marianne Timmer uh, was ook te horen, uh, als je kijkt naar afgelopen weekend, Kramer gebruikte het pak dat nog in de testfase zit, dus tijdens een wedstrijd. Sommigen vonden dat een probleem, maar technisch directeur van de KNSB, Arie Koops, vond het geen probleem. Ja, natuurlijk mag het in een wedstrijd. Uh, wij uh, maken pakken, althans de producent maakt natuurlijk pakken die uh, goed zijn voor de wedstrijden. Uh, vorig jaar hebben we gezien dat de Amerikanen pakken aanharen die niet mochten. Dus dan zijn er ook scheidsrechters, dan wel de ISU die pakken gaat verbieden. Maar dat is hier absoluut niet aan de orde. Uh, sinds uh, Vancouver hebben wij zelf de kennis in huis gehaald om pakken te kunnen maken. Uh, en deze producent uh, maakt al uh, afgelopen vier jaar de pakken voor het nationale schaatsteam. Dus voor de KNSB, maar ook voor het team zelf. Uh, en daarnaast uh, gaat deze producent ook het pak maken voor de Olympische Spelen. Dat zei Arie Koops. Nando Timmer is wetenschappelijk directeur... van het Windtunnel Laboratorium van de TU Delft. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. En in het verleden ook veel betrokken geweest bij die nieuwe pakken, hè? Ja, dat klopt. Inderdaad. Ja, waren dat die doorschijnende pakken waar Marianne Timmer het net over had toevallig? Nee, ja, die waren van uh, Amerikaans hè. waarvan ik... Uh, de firma-naam niet zal noemen. Ja. Maar uh, we waren destijds wel bezig uh, met schaatspakken. En uh, die zijn destijds door de Noorden gedragen in uh, Salt Lake City. Zeg, en, en dat pak van Sven Kramer, uh, zondag, zag, zag u op het oog daar iets bijzonders aan? Nee, eigenlijk niet. Nee, kijk, als, je, als er iets bijzonders aan zou zijn, dan zou dat in de textuur liggen. Uh, van de stof op de diverse plekken op het lichaam. Dat kun je van de buitenkant niet zien. Dat zie je niet op televisie? nee. nee. nee want, want heeft u gehoord wat er nou uh, zo bijzonder aan was? Wat die nieuwe techniek is? Of houden ze dat echt geheim? Ja, ik, er is veel ophef over. Ik denk dat het een storm in een glas water is, eerlijk gezegd. Want? Nou ja, het woord geheim. Dat, dat doet vermoeden dat er heel wat aan de hand is. Maar ja, de, de rek is er... Een beetje uit, denk ik, wat betreft de grote sprongen in, in de aerodynamische kwaliteit van die schaatspakken. En dan is het nu vooral uh, psychologische oorlogsvoering? Ja, wellicht. Um, het is natuurlijk altijd wel, wel prachtig als je over geheimen kunt praten in de richting van de Olympische Spelen. Maar ik denk dat de, de, de winst uh, in het uh, gebruik van schaatspakken ligt in het, uh, in het maatwerk. Ik denk dat als je goed gaat kijken naar hoe een schaatser gebouwd is... en de ene schaatser heeft dikkere benen dan de andere... en daar kun je de textuur op aanpassen zodanig dat het op de persoon toegesneden is. Maar gebeurde dat niet sowieso al? Nou, niet in die mate, denk ik. Het is natuurlijk ook wel een beetje prijzig om voor iedereen een bepaalde stof uit te zoeken... en die in de windtunnel te zetten, de persoon zelf... En uh, ik denk dat er een soort groots gemene deler geweest is in het verleden. Ja, want dan kon je kiezen tussen 38, 40, uh, 42, ik noem maar wat voor de dames. En dat ja, was het dan? Het, ja, ja. ja en, wel, allemaal, wel allemaal met, met zeg maar, dezelfde uh, stoffen op de diverse plaatsen. Maar niet toegesneden op de persoon zelf. Nee. En u had het net over de grote sprongen die wel gemaakt zijn hè, met de schaatspakken. Wat, wat, ja. wat zijn die? Nou ja, als we kijken naar 1998, hè, wanneer voor het eerst sprake is van, van die strips op te, op te pakken. Uh, destijds was dan uh, het, het credo dat dat ongeveer een halve seconde uh, per rondje zou kunnen schelen. Nou, dat is er wel zo ongeveer uitgekomen. Dat was de eerste grote stap. En, en vervolgens is daarop verder geborduurd, uh, um, om het Letterlijk. maar te zeggen, met, <laughs> met, uh, met allerlei verschillende stoffen op de diverse plekken. De strips zijn inmiddels verboden door de ISU. Uh, maar datzelfde effect kan ook bereikt worden door, door verschillende textuur te gebruiken. Uh, verschillende ruwheden op, op diverse plekken op het lichaam. En heeft het, en, het er dan ook mee te maken of je, of je vaak diep zit als schaatser of juist niet? Nou ja, dat is uh, een ander aspect van uh, de weerstand van een schaatser. Uh, en een zo mogelijk nog uh, belangrijker aspect is dat het frontaal oppervlak. Als je dat maar kunt verkleinen, dan ben je spekkoper. Ja, dus dus, even... En dan kun je, nog, dan kun je een, een, een slecht schaatspak uh, dragen. Maar als je een heel uh, klein frontaal oppervlak hebt, dan ga je toch nog sneller. En dat nieuwe pak, wat het ook precies mag voorstellen... wordt dat dan ook nog bij u getest voor de spelen in, in de tunnel? Nou, dat lijkt me niet, want we zitten al vol tot en met mij. Oké, okay, dus uh, <lacht> als ze het zouden willen, dan zijn ze te laat. <lacht> nou ja, soms valt er wel eens wat uit en, en, en dan zijn ze welkom. Maar ik, ik, uh, ik weet welk bedrijf dat uh, soort spullen maakt... en die testen meer in Duitsland, denk ik. Oké, okay, en bij u zijn dat dan weer de noren? Nee, nee, we hebben geen contact met de Noren sinds uh, 2002. Uh, de Noren die hebben, denk ik, die zijn destijds ook overgegaan op dat uh, op dat uh, Swift skin Swift pak of Swift skin pak. Ja, en, uh, en uh, die, die, hebben, die weten nu ook van de hoed en de rand, dus die zijn in eigen land bezig, okay. denk ik. Goed, nou, u zit in ieder geval vol tot mij, dat is een mooie, uh, mooie gedachte voor mij, ja, meneer Timmer. Ja, met dit soort werk natuurlijk, want we zitten hier bij luchtvaart- de ruimte, de techniek, nee, en ruimtevaarttechniek. Nee, dat, begrijp ik. Doen, dat, dat begrijp ik. Dank u wel, meneer Timmer, wetenschappelijk directeur hoor. van het Windtunnel Laboratorium in Delft. Dag. Een upgrade krijgen voelt altijd goed. Yes! Maar is vaak van korte duur.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 Bonjour, Monsieur Dupont. Excuses voor le paquetje foodsie. Le paquette farm pas. Dus uh, je brengt het nu met de factuur de mon chef. Ah, de dokkie. Ja, jongens, zo raak ik alle buitenlandse klanten kwijt. Met de experts van FedEx voorkomt u stress op de zaak. Voor al uw binnenlandse en buitenlandse zendingen, FedEx. Kijk voor Fairtrade-kookinspiratie naar het tv-programma Fairplay van 24 Kitchen. Niet zo slim.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 Vleesleverancier Vion uit Bokstel heeft niet gesjoemeld met vlees... blijkt uit een onderzoek door oud-minister Hans Alders. In het tv-programma Zembla zeiden twee werknemers van Vion... dat leidinggever de opdracht hadden gegeven om honderden tot duizenden kilo's... gewoon varkensvlees te mengen door vlees met het beter leven-kenmerk... van de dierenbescherming. En nu zeggen de werknemers dat er na de uitzending... inderdaad niet meer gesjoemeld wordt. De militaire vakbond, ANVNP, zegt dat een ruime meerderheid van het defensiepersoneel het vertrouwen in de top van defensie en minister Hennis heeft verloren. Uit een peiling van de AFNP blijkt dat bijna 900 van de 1000 ondervraagden denken dat de VVD-minister niet weet wat er leeft in haar eigen organisatie. Er wordt al jaren gereorganiseerd en bezuinigd op defensie. Minister Hennis heeft nog niet gereageerd.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 En drukkerij Roto-Smeets gaat 170 banen schrappen. Door de aanhoudende recessie lopen de advertentieinkomsten voor tijdschriften terug. De drukkerij drukt onder meer bekende bladen als Libelle, Margriet en de Donald Duck. Het bedrijf heeft nu ruim 1500 medewerkers in dienst. Tot over het nieuwsoverzicht. Dan krijgt u het weerbericht van Marco Verhoef. Ja, we hebben nog een paar buitjes in het land, maar die gaan verdwijnen. Dan is het eh, vrijwel overal droog vanavond, vannacht. Brede opklaringen op veel plaatsen. En dan koelt het ook flink af in het binnenland naar 4 of 5 graden. In het noordwesten is het iets minder koud, 8 graden. En het komt vooral omdat daar de bewolking gaat toenemen. En in de loop van de nacht kan er ook al regen vallen. Morgen dan een tweedeling. In het noordwesten is het grijs en regenachtig. In het zuidoosten is het meest droog met zonnige perioden. En pas laat op de dag gaat die neerslag zich heel langzaam uitbreiden. Het wordt eh, 12 of 13 graden. En er staat een stevige wind, vooral in de kustgebieden... kan bij zee weer hard waaien met windkracht 7. En de dagen die volgen laten weinig verandering zien... het blijft wisselvallig, vaak is er bewolking. Van tijd tot tijd regent het, soms met veel wind. En de temperaturen blijven aan de lage kant. John aan met de verkeersinformatie. Ja, de teller staat op 185 kilometer. Het is een vrij normale avondspits. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Altijd nog een paar opvallende files. zonder meer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Laren en schoten 6 kilometer. En verderop nog een keertje 5 kilometer bij knooppunt Hoevelake. Ook veel vertraging in de regio Rotterdam op de A16... komen er vanuit Breda. Tussen de knooppunt en Ridderkerk en Terbrechtseplein 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A20 bij knooppunt richting Gouda. Er staat een lange file van 9 kilometer. Bij knooppunt Gouda is de rechter rijstrook dicht. Verkeer op de A20 kan het beste bij knooppunt Kleinpolderplein omrijden via Den Haag over de A13 en de A12.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 20% bijtelling, netto vanaf slechts 228 euro per maand. Kijk voor kosten- en verkoopvoorwaarden op fort.nl. Zes minuten over half zes is het. De Vlaamse nationalisten, die de grootste partij van België vormen... zetten de discussie over België als land weer op scherp. De voorzitter van de NVA, Bart de Wever... gaf vanmiddag een persconferentie over wat hij graag wil.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 Joris van Poppel, onze correspondent, was bij die persconferentie. Uh, Joris, nog wat vaag, hè? een ideaal beeld. Uh, geen luchtkastelen. Waar, waar komt het concreet op neer, wat hij wil? Heel simpel. Alle macht voor Vlaanderen en Wallonië, de twee gewesten. En, en eigenlijk de Belgische staat ontmantelen. Dus wat hij zegt, we moeten eerst bekijken wat we eigenlijk nog samen willen doen. En dat is heel weinig, komt hij tot de conclusie. Dus ja, we hebben het dan over bijvoorbeeld de Belgische Senaat. De Eerste Kamer wil die afschaffen. De Belgische regering eigenlijk afschaffen. Dat, dat moet een ploegje worden van zes ministers die nog over het leger en over het asielbeleid gaat. En de schuld van België moet beheersen, want die is enorm groot. Een soort overlegclub, zo'n regering. Zonder premier? Okay, dan. Zonder premier, dus zonder premier die groepo Die we nu hebben bijvoorbeeld een soort, het wordt een beetje een Zwitsers model, Een soort, soort wisselend premierschap wat je krijgt. Maar dat hele België staat dan, dat, dat, dat, dat staat eigenlijk nergens meer voor. Willen die Vlaams nationalisten alle macht? Dat ligt dan in, in Vlaanderen. Dus nou ja. Alle leuke dingen die je staat kan doen. Belasting innen, uitkeringen, uitkeren, de, de, de wegen, de spoorlijnen politie, justitie. Dat moet allemaal Vlaams worden, wat nu nog allemaal Belgisch is. Dat gaat natuurlijk heel erg ver ontmantelen van België. Ja, maar dus net niet helemaal opsplitsen en de koning mag blijven. Ja precies, je zou zeggen splits het dan meteen helemaal op, maak Vlaanderen onafhankelijk, dat, dat wil hij de Wever ook echt, dat staat ook in, zijn, in de statuten van zijn partij, maar dat vindt hij toch een beetje ver gaan volgend jaar zijn er verkiezingen, daarvoor zijn deze plannen allemaal bedoeld, hier wil hij mee naar de kiezer uh, gaan trekken uh, nou ja, dat, dat onafhankelijk worden ja, dat zou een revolutie zijn, dat wil hij niet dat wil hij niet, heeft hij altijd gezegd hij hm? wil een, een, een evolutie, dus nou ja, langzaam ontmantelen, beetje België langzamer dood laten sterven, daar lijkt het eigenlijk wel ja, op dat, dat zal niet uh, van vandaag op Morgen gaan natuurlijk. En de vraag is ook: krijgt hij daar uh, genoeg steun voor? Wat, wat denk je? Ma maakt hij een kans hiermee? Ja, een klein kantje wel. Het is heel radicaal. De eerste reacties die zijn vooral van de Franstalige kant heel negatief natuurlijk. Dat is non, non, non, non. Dit doen we allemaal nooit. Dit willen we niet. Gaan we niet doen. Nee, want dan lopen uh, zij geld mis in, precies, in dan lopen uh, ze. Wallonië. Precies. De, de ontmanteling van België betekent vooral uh, dat het Vlaamse geld in Vlaanderen blijft. En dat, dat arme Wallonië dat, dat geen geld meer uit Vlaanderen krijgt. Dus de Franstaligen willen dit absoluut niet. En die heeft die... Bart wel nodig, uh, want de, de, de volgend jaar zijn er die verkiezingen. Als hij dit allemaal wil realiseren, dan moet hij de grondwet wijzigen. Dan heb je een tweederde meerderheid voor nodig. Ja, dat gaat hij niet eens in eentje krijgen. Dus hij zal wel mensen moeten overtuigen om, om deze plannen door te zetten. Ja, dat is voor de formatie van, voor, van na de verkiezingen volgend jaar. Je weet formaties in België de vorige keer Die duurde kunnen lang duren. 541 dagen de vorige keer. Ik zal het nooit vergeten. Uh, dus nou ja, misschien uh, als, dit, uh, als dit op tafel ligt gaan ze een record halen, denk ik. Dan gaan we daar overheen, vrees ik. Oh, Joris van Poppen hoorde u vanuit België. Het startschot voor de campagne voor volgend jaar is dus gegeven. In de grote steden hier in Nederland wordt veel meer gespijbeld dan gedacht. Er blijken 30% meer spijbelaars in Rotterdam te zijn bijvoorbeeld... en zelfs de helft meer in Den Haag. Nou, het valt allemaal zoveel hoger uit omdat gemeentes nu veel beter controleren. Dat betekent niet eh, dat er ook echt meer spijblaars zijn dan in het eh, verleden. We weten het alleen nu. Martijn van der Zande is op een school in Rotterdam. Het Hugo de Groot, openbare scholengemeenschap hier in Rotterdam... Konnie Otto, verzuimcoördinator, zoals dat mooi heet. Een spijbelvrije school of dat nog net niet? Nee, dat, dat gaat niet. Het is altijd wel een leerling die spijbelt. En dat hoor je ook op die leeftijd wel eens een keer gedaan te hebben. Maar er zijn hier wel wat dingen veranderd de afgelopen jaren. Toen wij hier vier jaar geleden begonnen. Toen liepen de kinderen hier maar in en uit. En wisten we eigenlijk niet waar ze wel waren of niet waren. En waar ze heen gingen. Dat is nu weg. En daar kunnen de leerlingen hier over meepraten. Want het is lastig om te spijbelen. Ja, heel erg. Ja, zo is dat lastig? Omdat je uh, altijd eigenlijk... gaan ze vragen uh, wat er aan de hand is... en waarom je, ben je ziek en dit en dat. Dus uh, het is heel erg moeilijk. Dus. Zou dat heel goed in de gaten? Ja, heel erg. Hugo de Jonge, wethouder onderwijs hier ja, in Rotterdam. Het. Ja, 30% stijging van het aantal spijbelaars. Schrikt u daarvan? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat het juist goed in beeld brengt... dat we er veel beter bovenop zitten... en daardoor veel beter het verzuim eigenlijk in beeld hebben... zodat je het ook kunt aanpakken. Want het moet wel helder zijn dat we meer meldingen hebben. Dat wil nog niet zeggen dat er meer gespijbeld wordt... maar dat daarvan een groter deel in beeld is. Hoe zitten jullie er meer bovenop? Wat we doen is schoolcontroles. Door bij scholen de administratie te controleren... of die wel echt compleet is. Wat we doen is telacties in de klas. Als een school zegt dat er een x-aantal leerlingen verzuimen. Is het dan inderdaad dat x-aantal of is dat meer? Omdat een goede verzuimadministratie is echt het begin van ook een goede aanpak. Merk je bijvoorbeeld ook in de, in de uitval dat die minder wordt... omdat jullie ergens zo bovenop zitten? Ja, de uitval uh, is behoorlijk fors afgenomen. Uh, uh, afgelopen jaar met 17 procent, dus het vorige schooljaar. Uh, en waarschijnlijk ook het schooljaar wat net is afgelopen... dus het schooljaar 2011-2012, waarschijnlijk weer met 17 procent. Dus ruim 30 procent in twee jaar tijd is die afgenomen. Dus we weten dat het werkt. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 Journaal. En daarin kunt u nu horen dat Nederland sinds vandaag een paddenstoelenreservaat is. In Heerenveen op de Rotser Gaasterwallen. Het is bijzonder, want het is uh, het allereerste in Nederland. Herman Siebe is van Staatsbosbeheer en is ook paddenstoelen-expert. Goedemiddag. Goedemiddag. U was ook bij de, bij de officiële opening vanmiddag. Ja, we waren. vanmiddag is het uh, officieel geopend samen met de Nederlandse Mycolaus Vereniging. En, en hoe ziet het reservaat eruit? Hoe groot is het bijvoorbeeld? Uh, het is uh, 50 hectare. En uh, er is een uh, wat houtwallen en een bosje omheen. En het is een oud grasland dat al jaren uh, eerst door boeren is beheerd. En de laatste 40 jaar door het bosbeheer. Uh, het is een beetje een uh, rivierduincomplex van het jonger. Uh, als je zo naar de, naar, naar, naar, op afstand kijkt, dan denk je, nou, het is gewoon een uh, grasland. Maar als je dan beter kijkt, dan zie je paddenstoelen. Paddenstoelen en dan komen er onder andere, en dat heet ook een wasplatenreservaat, er uh, komen onder andere 25 soorten wasplaten voor. En wasplaten, dat zijn, dat zijn bepaalde paddenstoelen? Ja, dat zijn paddenstoelen met hele mooie felle kleuren. Rood, geel, groen, met hele mooie namen. Papagaaiswammetje, uh, gele wasplaat. En door hun sprekende kleuren en hun en veel eisendheid uh, wat het betreft, het milieu betreft, worden ze ook wel de orchideeën onder de paddenstoelen genoemd. Ja, en en waarom was het nodig om die te beschermen? Werden ze door mensen geplukt of vertrapt? Kwamen daar nee, mensen nee. überhaupt? Nee, helemaal niet. Uh, uh, oh. We hebben alleen uh, wel, de Nederlandse Mycologische Vereniging uh, heeft als de bos weer gevraagd. Dit is zo uniek, ook op nationale schaal, maar zelfs op internationale schaal, dat ze aan Stapoldwier hebben gevraagd van het zou mooi zijn dat de toekomstige beheer van dit gebied vooral gericht is op die Graslandpaddenstoelen. En betekent uh, dan dat er nu een hek omheen komt en dat je er niet in mag? Uh, hoe, hoe, uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, nou in het verleden mocht je er ook al niet in. Bij Stabosweer mag je bijna in elk natuurgebied. Uh, zijn de wandelpaden, maar het is gewoon een Grasland waar ook gewoon een paar koeien uh, lopen. Maar het is wel de bedoeling dat we uh, we hebben een informatiebord gemaakt. En we zullen ook uh, door vrijwilligers en, en de boswachters gaan, uh, gaan excursies organiseren... zodat ook uh, de leken uh, kunnen genieten van die mooie graslandpaddenstoelen. paddenstoelen. Ja, en dan vooral in deze tijd van het jaar, neem ik aan. Ja, in deze tijd van het jaar. Het is altijd, altijd uh, ingewikkeld met paddenstoelen. Van, uh, als wij spreken uh, afgelopen dagen heel veel nachtgors was geweest, dan, uh, dan waren ze verdwenen. Maar dat kan nog twee, drie weken als het gewoon uh, niet gaat, gaat, gaat vriezen, dan... Uh, dan blijven die, die paddenstoelen nog steeds aanwezig. Ik heb maar, begrepen van onze weermensen dat het inderdaad nog wel eventjes gaat duren. Nou, dat is uh, mooi. Aan de andere kant, als je, vorig jaar was het veel mooier no nog. Ik bedoel, zonder echt duizenden gele en rode paddenstoelen nu... is het toch wat, uh, wat droger geweest in het algemeen. En dan heb ik het over de algemene maanden. Dus het is ook per jaar heel verschillend hoe het, er, uh, hoe het eruit ziet. Nou, het is in ieder geval een reservaat nu daarbij. bij Heerenveen. Herban Sieben van uh, Staatsbosbeheer, dank u wel. Alsjeblieft. Goedemiddag. Dank u wel. Hoe is het op de weg, John, aan. Nou, zo'n 59 files goed voor bijna 200 kilometer. Nou, weinig bijzonderheid. Alleen op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... er staat wel 7 kilometer bij knopend Laken door een ongeluk. De rijstoken zijn zojuist vrijgegeven. Ook de vrijdruk op de A20 richting Goudap en Moordrecht 7 kilometer na een ongeluk. Ook daar zijn de rijstoken weer open. En vrijdruk op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Knoop het Everding en Noorloos 10 kilometer. En verderop nog eens een keertje staat de 7 kilometer voor de brug bij Gorken. Politiek op Twitter. Bij de ChristenUnie twitteren ze ook vandaag over de euthanasiediscussie. Carla Dick-Faber bijvoorbeeld. Het Kamerlid twitterde, hulp bij zelfdoding mag nooit normaal worden. Het is woensdag, dan is het altijd tijd voor Ferry Mingel om de politiek te bespreken. Goedemiddag Ferry. Dag Lucella. En jij volgt het debat over de zorg uh, met ja. minister Schippers. Ja. Zij wilde graag een commissie, liet ze gisteren weten... die mogelijk de euthanasieregels gaat bekijken. Is dat al ter sprake gekomen in het debat? Je zult het niet geloven, maar zij kan daar ieder moment... en uh, uh, helemaal letterlijk ieder moment uh, over beginnen. Ze had het al aangekondigd, maar toen kwamen er nog wat interrupties... over uh, een ander onderwerp. Dus ik weet niet precies wat ze daarover gaat zeggen. Er is wel opheldering gevraagd. Uh, maar haar antwoord, dat blijft nog geen verhalen ja goedja nieuws dus. maar liefde, ja. ja want de SGP en ChristenUnie hè, die, die wilden liever dit onderwerp laten rusten wat, wat hoe schat jij het in gaat de VVD daar naar luisteren ja, nou ja het is naar aanleiding van die twee, van die twee affaires uh, met met uh, de arts Nico Tromp uh, die zelfmoord had gepleegd en, en Albert Heringa die, die zijn, zijn oude stiefmoeder uit compassie heeft uh, helpend te, te overlijden dat er een roep was van ja hoe zit het dan nou met die regels al die onrust uh, onder de huisartsen uh, en uh, de VVD-fractie heeft voorgesteld om uh, maar weer eens een commissie te benoemen... om te kijken of de regels nu wel goed zijn. Dat is in principe door de minister wel overgenomen. Uh, maar goed, de ChristenUnie en de SGP die zijn altijd bang... dat, dat, dat zo'n onderzoek weer een voorschot wordt op uh, verruiming van de regels. Uh, dan zie je wel weer een verschil. Uh, de SGP zegt nou ja, het, het denken hoeft niet stil te staan. Onderzoek uh, wie je staat tegen als dat maar niet een vrijbrief wordt om die regels nu al te gaan, uh, te gaan overtreden. Uh, de ChristenUnie die zegt gewoon, wij zijn tegen onderzoek. Ja, wat de minister daarover gaat zeggen, nogmaals, dat weet uh, ik niet. Maar het ligt natuurlijk heel gevoelig in de coalitie. Ja, zeker. Uh, natuurlijk vanwege dat begrotingsakkoord dat net is gesloten. Ook al ging dat hier helemaal niet over, maar ja. zo werkt het niet. Nou, zo werkt het in zekere zin wel. Het is uh, in, die, in die onderhandelingen over dat begrotingsakkoord... ging het natuurlijk over de financiën. Toen is er wel geprobeerd in één... Stadium eh, om toch ook andere onderwerpen, met name dit, eh, op tafel te krijgen. Van der Staaij heeft ook wel eens gezegd... polderen verdraagt zich niet met polariseren. Met andere woorden, als wij nu zo fijn met D66 en de VVD en de PvdA... allemaal financiële afspraken maken... heb dan ook begrip voor onze situatie als het gaat om euthanasie, abortus. Je ziet nu dat de praktijk er toch toe leidt... dat die discussie weer terugkomt. De VVD heeft het voorgesteld. Ik denk dat de minister op zichzelf zo'n onderzoek niet zal tegenhouden... of zal gaan instellen... Alleen uh, iedere suggestie dat dat per se naar verruiming zou leiden... die zal zij natuurlijk uh, proberen te ontwijken... Uh... En, en of dat invloed heeft op de begrotingsafspraken... Eh, nee, dat heeft daar geen invloed op. Dat zei de, de mevrouw Dick Faber vanmiddag zelf ook al. Dat staat daar los van. Maar ja, weet je, de, als de sfeer slecht wordt... dan wordt alles ineens moeilijk. Ja, zeg, en twee keer in de weken, of één keer in de twee weken... denk ik, moet ik zeggen... Uh, wil de coalitie nu de drie constructieve oppositiepartijen bijpraten. Dus SGP, hmm. ChristenUnie en D66. Uh, ja, ik dacht aan de ene kant... dat is handig voor het kabinet... want dan houden ze ze erbij. Aan de andere kant geeft dat misschien ook net de mogelijkheid... aan die kleine partijen om iets terug te vragen. Ja, nou, dat is, het is wel geestig dat als je de fracties afloopt... met, met de vraag, ja, gaat dat nou echt gebeuren? Dat bij D66 ze iets zeggen van... ja, god, daar weten we helemaal niks van... Van zo'n zo zo vaste overleg... kijk, uh, de coalitie praat uh, de hele tijd met de loyale oppositie... over alle onderwerpen, over alle begrotingen... Uh, s ochtends, middags en avonds... maar een, een, een echt vast moment... Uh, wat ja, de indruk wekt. Nou yeah. ja, kijk, dat ontkennen ze dus. Yeah. Uh, de, want zo'n vast moment, dat wekt de indruk... dat het een soort uh, ministerraadje... en dan nog met Pechtold en Van der Staaij... en Slop erbij wordt. Dat kan natuurlijk niet uh, de bedoeling zijn. Dus die hebben de neiging om dat een beetje te ontkennen. Bij de SGP zeggen ze... ja, het is daar is wel, maar ja, is het institutioneel? We praten heel veel met elkaar. En uh, nou, daar is wat... Het uh, is een kwestie van, van gevoel... of je dat structureel wil zien, ja of nee. Ja. Maar ze praten de hele tijd. Ja, vermoeiend wel, hè, af en toe. <laughs> nou, voor mij niet, hoor. Want nee. ik hoef er niet de hele tijd bij te zitten. <laughs> goed, Ferry Mingelen. Jij okay. gaat verder naar minister Schippers luisteren. Ja, Dank je wel. goed. Dag. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso. Will never pass then tomorrow. Miss Montreal. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Freddy van Tijn. Dit jaar hebben al 1700 Syriërs asiel aangevraagd in Nederland. In heel het vorig jaar waren dat er maar 450. Mr. Speaker, the situation in Syria remains catastrophic. More than 100.000 hundred thousand people have been killed... En de of Syrische vluchtelingen is grown by meer dan 1,8 miljoen in just 12 maanden to over 2 miljoen. Ja, eerder deze maand rapporteerde de Britse minister van buitenlandse zaken Haake al over de situatie in Syrië. Die is catastrofaal, zei hij. Meer dan 100.000 mensen zijn omgekomen en het aantal vluchtelingen is binnen een jaar tijd gegroeid tot bijna 2 miljoen. Staatssecretaris Teven liet hier de Tweede Kamer weten dat er in zes dagen tijd 100 asielaanvragen zijn binnengekomen. En om alle asielzoekers onder te brengen, worden er nieuwe asiel in Groningen en in Zuid-Limburg. De Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft ook de paus afgeluisterd. Dat meldt althans het Italiaanse weekblad Panorama. Op verschillende Italiaanse nieuwssites zag ik dat die hele affaire... inmiddels een naam heeft daar, DadaKate. Het College Bescherming Persoonsgegevens zegt dat de privacy... van burgers in gevaar komt nu gemeenten steeds meer taken moeten uitvoeren. Het CBP heeft daar een brief over gestuurd aan minister Plasterk. Een NRC Handelsblad sprak met een lid van het CBB. CBP. Hij benadrukt nog eens dat een gemeenteambtenaar... straks bij een simpele vraag van een burger... alle informatie over die burger kan zien... Bijvoorbeeld de informatie over iemands arbeidsverleden... en ook medische informatie over de kinderen. Per 1 januari uh, wordt het roepen uh, teruggebracht naar nog maar eenmaal in de week. En dan alleen op woensdag. En dat is, ja, dat is een, gevolg van, een gevolg van bezuinigingen en een gevolg van dat ze, nou ja, dat ze overal en in Rotterdam zeker steeds minder geld voor, voor kunst over hebben. U hoort het uh, misschien niet zo goed, maar iedere dag is op de Koolsingel in Rotterdam te horen, it's never too late to say sorry. Wim Konings, die u net hoorde, roept dat al 2,5 jaar... stipt om 12 uur middags door een megafoon. Maar u hoorde hem ook al zeggen, daar komt een einde aan. Het roepen is een onderdeel van het kunstwerk. It's never too late to say sorry. De roeper Wim Konings is trouwens niet zelf de kunstenaar. Hij is postbode en doet dit werk betaald ernaast. Het geld komt van een kunstorganisatie... en die wordt weer gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam. In ieder geval tot nu toe. Mark Ja, daar stopt de vara mee. Na 22 jaar gaat het radioprogramma voor de record stoppen. Het programma is nu nog iedere zaterdagnacht te horen, tussen middernacht en twee uur. Presentator Mart Smeets en muzieksamensteller Leo Blokhuis worden vervangen door een computer. Zo klinkt het nu nog en dan hoort u meteen wat voor programma het is. Dat was Merle Hackett. Goedemorgen. Voor de record, 27 oktober 2013 schrijven we. Uh, Sing Me Back Home. Ik moet er heel eerlijk bij zeggen, ik kende hem alleen als nummer van The Birds. En daar komt Leo dus met zijn encyclopedische kennis. Merle Haggard, de originele, in 1968. Daarna The Avelie Brothers, The Birds, The Flying Burrito Brothers... en The Grateful Dead. Dit programma gaat dus eindigen. Vervangen door een computer. Tot zover het mediaoverzicht. Freddy Fontijn maakte dat. We gaan naar richting het nieuws van 6 uur en daarna meer in het Radio 1-journaal. Uh, onder meer hebben we het dan over de pip-implantaten. Die zijn toch niet ongezond. Tot zo. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de Divisie Ajax, Vitesse. Vitesse in balbezit. Draait even weg. Is dan twee tegenstanders spijt. AZ, ADO. Hele goede aanval weer van AZ. De kof, laat op de koglap toe. Zend de NEC. dat blijft hangen. heb de... op de paal en de goal. En om kwart voor 9, PSV, Pex won. bal slecht. We de keeper en wordt binnengekomen. Dat doe hier maar En NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Zo maakt Wilde ganzen met kleine projecten een groot verschil. Waar maakt u het verschil? Ga naar wildeganzen.nl. Is uw glazen wasser ook zo duur? Dan is er Firma de Vringer. Wij werken alleen met illegalen. Die hebben niks te eisen, dat zie je aan de prijs. He? Firma de Vringer. uw raambetrekker zonder gebekker. Sommige schoonmaakbedrijven zijn niet zo fris.